Tijden, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via Ja, ja welkom. welkom bij deze zeer rommelige begin van de Goolse Groeven. Aflevering nummer 64. 64. En dan wel de kick-off. Ja. Ja. Vakanties voorbij. Ja, het is klaar. We gaan weer onder rood. Ja. weet Ik... Ja, dat klopt. Wil je, wil je er nog iets over kwijt? Nou, ik... Uh, ja, Can't Heat draaien. Dat uh, doen we hier te weinig. Die hebben ontzettend mooie, rauwe blues uh, gemaakt. Uh, back in the days. Uh, jaren 60, 70. Ik koop eigenlijk blind alles van ze tot jaren 80. Dan was het wat overgeproduceerd geproduceerd en zo. Um, daar kwam er nu een single van uit. En ik dacht, oh, wat gaan we doen? En, dat was ook gewoon On The Road Again, de grootste hit uh, van de band. En die hebben ze in uh, een versnelde uh, weergave afgemixt. En een vertraagd. Goh, en, uh, goh vertraagd. En die, uh, die klonk wel zo lekker. Dus, uh, ja. en, en, en we zijn weer On The Road Again, hè? dus past, Daarom. past prima. Daarom. Ik, uh, ik ga hem instarten. Zet maar aan. Again van Kent uh, Heat en dan de iets langzamer gepitchte versie. Vond van. Ja, we zijn nou echt begonnen hè? Ja. On the road again. Ja. Dus geen weg meer terug. Ik, ik heb nog wel proberen uit te zoeken waarom ze dit opnieuw zo uitbrengen, uh, Niks kunnen vinden. Juist, yes, misschien ja. hebben ze geen pensioenpotje. Ja. Het kan zijn. Soms ja, is het zo simpel. Ik, uh, ik wil hem wel hebben, deze versie. <laughs> ik vraag me af of dit echt een, ook een fysieke uitgave zal zijn. Of alleen maar... Uh... Ik weet het niet. Nou, ja. Dat moeten we dan uit gaan zoeken. Ja. ja. Um, er is onlangs uh, uh, uh, iets nieuws uitgekomen. Uh, iets nieuws, iets nieuws. Ja. Er komt zoveel nieuws uit. Maar iets van uh, Blood Ceremony. Een tweede single. Van hun uh, ongebracht, onlangs uitgebrachte uh, LP. De Old Ways Remain heet die plaat. En, uh, Dat ja, maakt die bent wel waar. Ja, ja, zeker. Omdat ze echt wel uh, een goede retro-rock maken. Een beetje occult ook wel. En uh, normaliter uh, zit er altijd wel een beetje dwarsluit in. Helaas oh. bij dit nummer niet. Zover ik. Heb je ze al heb... gebeld? Nee, ik heb oh. ze nu niet gebeld. Maar... Ja, ik, misschien uh, hebben ze niet altijd zin om dwarsfluit te spelen. Of die uh, was een dwarsfluit, was dwars die dag. Ja, een dwars dwarsfluit. Uh, ik uh, geloof het wel. Dus eens kijken hoe het klinkt zonder dwarsfluit. Ceremonie met uh, Power of Darkness. Ja. Lekker. Ik, ik mis hem toch hoor, die dwarsfluit. Ja. Ja, ik kan er niks aan doen. Ik kan er niks aan doen. Geen feest zonder dwarsfluit, voor mij. Oh, dat zal ik onthouden. Ja, voor eerst voor, <laughs> eerst voor een feest weet ik wat ik voor mijn kiezen ga krijgen. Wat jij een cadeau krijgt. Ik kan cadeau ja. krijg. Um, ja, we hebben best wel wat, uh, wat nieuw werk mee, hè? Ja, Vandaag. dat is altijd. Hè, zo, ja. uh, deze periode, september-oktober, komen al nieuwe platen uit. Zo ook uh, Graveyard. Jazeker. Uh, die zijn uh, eerste single van de nieuwe plaat. Uh, die gaan we nu draaien. Uh, Twice, die is op 2 augustus uitgebracht. En morgen komt uh, Breathe In, Breathe Out uit. Tweede single. Uh, het album zelf, uh, six. Het zesde album. Uh, gaan ze releasen op 29 september op uh, Nuclear Blast Records. En uh, werd altijd. Dus sinds de break-up met de oude drummer en uh, uit ah, ze elkaar hebben, vallen, ze hebben ze er geen nieuw werk meer uitgebracht? Nee, Dat is, uh, uh, Peace, vijf jaar geleden. Is Peace de laatste plaat geweest, zou ik maar zeggen? En uh, toen ging de drummer weg. Ja. Oké. Okay. En toen okay. wel vrij vlot een nieuwe drummer. Maar, uh, geen nieuwe nee, werk. Eerste nieuwe werk. Okay. Dus uh, ik ben heel benieuwd. Dan moet je bekennen dat ik dit nummer niet zo heel erg goed geluisterd heb nog. Dus. Ja. Maar ik dacht wel, ja, Graveyard kan altijd. Ja dit is, dit is, uh, ja, dit is lekker. Kort en krachtig. Hè? Juist. Twice van Graveyard. Yes. Graveyard met Twice. En dus morgen de release van de nieuwe single. Ik ben benieuwd. Als die net zo vet is als deze, dan, uh, dan komt dat we wel goed met dat volgende album. hè? Juist. Ja, ja we blijven even in, uh, in Zweden jongens. We gaan van de Graveyard naar Greenleaf. En uh, ja, dat is toevallig ook een band uit, uh, uit, uit, uh, uit Zweden. En, en ze maken ook toevallig nog Stoner, uh, Steven. Juist. Dat is vervelend hè. Jij was de laatste live gaan kijken. Ja, ja ik wou eerst wat gaan vertellen over. Uh, wanneer ze opgericht zijn, 1999. En uh, degene die dit hele groepje bij elkaar heeft uh, geregeld, dat is uh, Tommy Holappa. En die ken je wel misschien weer van de band Dozer. En uh, ja, inderdaad, ik heb ze inderdaad uh, gezien, een uh, in Doornroosje, op uh, 23 augustus en uh, bleek een tour te zijn ter ere van de herpersing van uh, het album Trails and Passes dat is zo'n beetje hun doorbraakalbum zoals ik dat uh, begrepen. en uh, ja dat was gewoon <laughs> dat was gewoon een zeer puik optreden dus, uh, ja soms dan heb je dat nog wel eens dat je denkt van waarom heb ik hier nog nooit iets van gehoord en, hmm. en deze mensen nog nooit live gezien dus dat uh, was uh, ja dus meteen <laughs> die herpersing Max Court en de handtekening en uh, ja, jij zit je nu af te vragen wat de uh, IZZT betekent, wat erachter staat hè? Ja. <laughs> In de zeer zatte toestand. <laughs> <tossimus> dat is een ja. hele mooie afkorting. Ja, dus, uh, Die houden we erin. Ja, dus zodoende. Dus uh, ja, en uh, nou goed, het nummer, uh, Trails and Passes, dat gaan we ook luisteren. Dus Trails and Passes van het album Trails and Passes. Met Trails Passes. Ja, lekker hoor. Ja, en dan moet je je nou voorstellen dat je dat dan voor het eerst ziet. Ja. In dit live. nummer begonnen ze ook mee. Oh echt? Ja. Ja, dat was echt... Uh... Gewoon live uh, ja. van je sokken ja. geblazen worden. Dat was, was echt gewoon binnenvallen. Ja. Je, Mooi. Ja, want je, ik verwachtte die zang niet. Zo'n beetje zo'n bluesy, uh, donkere stem, zou ik maar zeggen. En uh, ja, dat was voor mij een heel uh, ja, een mooie verrassing. Ja. Mooi, gewoon oh, mooi was het. Nou, de volgende keer ga ik wel mee. Ja, dat is goed. Ja. <laughs> mooi, oh, mo en een mo mooi bruggetje naar nou, de volgende. Maar vo de volgende mooie verrassing, ja. waar we uiteindelijk niks mee gedaan we hebben. Gingen we ze allemaal naar Canaan en we gingen <laughs> allemaal niet. <ja. laughs> ah, ah, ah, ah, ah. nee, gisteren... Prachtige, prachtige mooie aankondiging op uh, op social media dat Canaan uh, een verrassingsoptreden zou doen in onze. ja, uh, een van de leukere kroegen van Tilburg, hè? Ja. buitenbeentje. Ja. Dus, uh, wij waren vol enthousiasme, maar we kregen het niet georganiseerd. Nou, ik heb wel daar. Uh... Nee, dat klopt. Ja. Ik heb daar nog wel kunnen vragen hoe dat zo gekomen was: dat, dat daar Kanaan ineens uh, geboekt staat. Mm -hmm. uh, Little Devil was vol. Oh. Dus uh, Little Devil is uitgeweken naar Buitenbeentje. Dat is toch wel sympathiek dat ze dat ja. dan aan het Buitenbeentje gevraagd hebben of, dat ze, of ze dat wilden hosten? Ja. En, en Kanaan zal gewoon heel graag in Tilburg gespeeld willen, uh, ja, hebben willen spelen, denk ik ook. Want... Ja. Ik bedoel, er zullen toch vast wel met andere Roadburn, Bra Brabantse steden zijn waar wel een zaaltje vrij was geweest, denk ik. Maar ja, de link met het Festival is dan altijd wel uh, een goede. Ja, daar op, dat zie je toch de fans daar wel. Uh, ja, je weet Tilburg dan wel goed te vinden. Ja, het maar. is zeer waarschijnlijk zo in elkaar. Ge, zo gerold. Ja. Ja. Dus dan komen we bij Canaan, uh, gaan we van Zweden naar uh, Noorwegen. En als we blijven lekker in Scandinavië hangen. Dat is toch gek hè? Dat al die stoners daar van ja. ja. Dus ik had eigenlijk ook, ja, dat had ik gisteren dus moeten doen, De, die plaat kopen, Poor die ze op 5 mei uh, uitgebracht hebben dit jaar. En um, ik heb daar al vaker uh, muziek van opgezet. Volgens mij heb jij ook wel een keer wat meegenomen van deze plaat. Uh, dus ik ben even op zoek naar eentje die we nog niet gedraaid hadden hier. Solaris Part 2 van Kanaan. you uh -huh. of het buitenbeentje er nog staat. <tie> Ik hoop <tie> dat niet alle ruiten uit liggen, hè? Zo. Jezus. Kanaan met uh, Solaris Part 2. Dat knalt er uh, tegenaan, jongens. Volgens een recensent van Distorted Sound Magazine. Het hoogtepunt van het album. Met ruggengraat, tingelende riffs, riffdrops en donderende drums. <tie> nou, <De> alle, <tie> alle flessen van dat plankje daarachter, de paarden Ja, juist, <tie> ja, ja. Af, af, afgetrild. De safaris en de, <tie> de bloekeurzaus. <-cura> ja. <tie> No oh, ik mag nog één. Zie ik nou. Ja, komend weekend. Een keer een nieuw festivalletje uitproberen. Uh, ergens in Brabant. Misty Fields. Uh. Ik, ik vind jou daar niet hip genoeg voor eigenlijk. Ik vind mezelf er ook niet, heb genoeg voor. Oké, okay, maar toch we gaan ga je. Het, we gaan het goed doen. Ja, je gaat het goed doen. Ja, volgens mij is het uh, max 200 bezoekers of zo, 250. Dat is wel een keer lekker klein. En uh, line-up uh, ligt er toch niet om. Slift Slift staat, uh, staat er ook. Staan die daar ook ja, voor 250 ja. man? Shame, Bodega, de Murlocs, Snapt Enkels, daar heb ik heel veel zin in. draai ik er ook wel eens. Marathon en personal trainer zijn wel een paar beetjes. Nou, oh, oh, ik denk dat ik me daar wel uh, kan van maken. Prijs is ook nog goed. Um, en daar staat ook uh, Tramhouse uh, Misschien heb ik hem al een keer eerder gedraaid uh, Nee, die brengen alleen singeltjes uit Dus dit is een single uh, I Don't Sweat En daar de B kant van Karen is a punk Waarschijnlijke punken Uit uh, Rotterdam. Ken jij Karen dan, of niet? Karen? Je zit in de band, denk ik. Karen is een pank. Ze hebben een dame op bas. Oh, dat is Karen. zou kunnen. Oh, dan moet je eens vragen dan als je toch op Mistie bent. Nou, als je toch vooraan staat in de kut. Hé, Karen. Ben jij Karen? Ben ik jij de punk? Hè? Nou, krijg je misschien die basgitaar ook meteen, denk ik. Uh... Tussen mijn tanden. <laughs> oh, ik moet het even op knopje houden, anders gaat het niet goed. Ja, geen punk, maar wel iets anders. Uh, Japanse stoners. Japanse stoners. Church of Misery. Ken je hun credo? Nee. There is no stoner, only doom. <laughs> <laughs> zij wilden niet zo in het hockeystoner stoner gestopt worden. Maar ze maken wel degelijk sabbatiaanse muziek al sinds 1995. En elk nummertje wat zij spelen, maken... Uh, ...is gelinkt aan een, uh, een crimineel of seriemoordenaar. Ja, <laughs> ja Japanners zijn gewoon raar. Is dat is dat, dat stukje doom? Wat ze, ja, ik uh, denk de het, ja, ja. Ja, ja. En ze stond in het voorprogramma van I Hate God... ...donderdag de 17e augustus in de 13e. Was, was je ook alweer bij? Ja, was ik ook alweer bij. Was zeer vermakelijk. En uh, de band is wel voor een groot deel vernieuwd. Er zitten nog maar een paar uh, oude, uh, stamleden, zou ik maar zeggen, in. En, uh, maar uh, er maakt eigenlijk niks uit. Ik bedoel... Uh, ze doen het gewoon. Uh, en yeah. ja, <laughs> zoals ze zeggen, <laughs> there's no stoner, <laughs> there's only doom. changes everything California Highway Patrol pulled over Randy Kraft for driving a In the passenger seat of his Toyota Celica, they found a dying marine, his last victim. Ja, ja, ja, ja. Zo in de haast vergeten aan te kondigen. Kondig ik hem maar af. Het was het nummer Free Ray Madness Boogie. Van uh, Church of Misery. Van hun laatste album. Born Under a Mad Sign. Dat is ook wel, denk ik, de reden geweest dat ze mee op tour waren. Dat ze gewoon uh, hun nieuwe plaat moesten promoten. Oh ja. En de, de, de seriemodenaar bij dit nummer. Tussen haakjes vermeld. Is Randy Kraft. Aha. Dan moeten we dan misschien maar eens even checken wat die man op zijn kerfstok heeft dan. Ja. Want dit moet een stoute jongen zijn. Als is het. Uh, ja, sorry. Ja, anders dan, zou, uh, dan klopt het niet wat ik beweerd heb. Ja, juist. Dus ik ga er daar ook even kijken. Oh, dat is goed. Ja? Um, als zij uh, vinden dat ze meer uh, doemachtige muziek maken, dan moeten ze toch wel uh, iets, wat, iets wat andere pedalen aanschaffen, denk ik. Het <lacht> is bijvoorbeeld een klassieke <lacht> sound. Ja, zeker ja. wel. Ja. Uh, bij uh, de, de volgende toch ook wel. Uh, we gaan naar Washington. Uh, naar de band Cadabra. Die zijn uh, tijdens corona uit verveling ontstaan. Uh, nou, die hebben gewoon gedacht, wat, welke muziek vinden we leuk? Oh, we vinden Black Sabbath leuk. Oh, we vinden Dead Meadow leuk. Ah, nou gaan we dat, uh, gaan we dat doen. Uh, uh, die komen met een nieuw album. Umbra verschijnt op uh, 6 oktober. Uh, op Heavy Psych Sounds. Ehm... Uh, en dit is de uh, single The Devil, van Kadabra. The ideal, the devil, and the is an intellectual which you can communicate with. What the hell is that supposed to be? Yeah. Control by the devil is this okay the middle next Met, uh, de single The Devil. The Devil. Weet je wie ook de devil is? Mm. Die uh, Randy Kraft. Die ja. ik net opgezocht heb. Ja. Die heeft in Amerika. <laughs> heeft er een paar omgelegd jongen. En uh, niet alleen dat. 16 mannen. 16 jonge mannen zelfs. Mm -hmm. Dus. Uh, dus <laughs> geen flauwe. Heeft uh, aardig wat op zijn kerfstok. Die man. Dus goed. Dat terzijde. Want uh, ja. Ik had uh, beweerd dat uh, al die nummers naar uh, Serial Kills benoemd ja, waren. Dat uh, uh, blijkt, waar, blijkt te kloppen. Dat blijkt te kloppen. Dus <coughs> we gaan uh, uh, door. We gaan met het de... over de lettertypes hebben. Ja, ja, oh, ik snap hem. Ja, ja. In <laughs> Times New Roman. Ja. Ja, dat komt omdat ik uh, het volgende nummer daarvan uh, heb uitgekozen. Van uh, Queens of the Stone Age, weliswaar. Die uh, hebben laatst. Uh, uh, ...van hun nieuwe album in Times New Roman. Dus ondertussen de derde single alweer. Volgens mij hebben we de eerste ook gedraaid hier in deze radioshow. Ja. Ja. En de tweede is in de tussentijd, denk ik, in onze zomerstop uitgekomen. En uh, deze is onlangs uitgekomen, deze derde single. En dat gaat om het nummer Peper Machetti. En dat is echt... Uh, ik heb het hele album nou ook gewoon een uh, keer helemaal van voor naar achter geluisterd. Dus echt, het zit goed in elkaar, ja. Ik, ik, ik, ik mis wel een beetje de oude Queens of the Stone Age uh, sound. Nee, vroeger was alles beter natuurlijk. Maar ja. Dit is wel erg gelikt. Maar ja, hey, het, het, het, het, het, het zit gewoon goed in elkaar. Dus, uh, we gaan lekker luisteren naar uh, Queens of the Stone Age. Met Pepe Machetti. Of Stone Age met paper en cherry, ja. Ga jij het grapje maken? de <laughs> Stoneage. Ja. Ja. Ik vond hem erg sterk. Het ja. goed, goed grapje. En de, de track ook was ook een goede, goede, sterke track. Ja, toch? Zeker. Oké. Okay. Zeker. Um, en het regent singles en vandaag. Want uh, weer, nieuw, de, weer nieuwe muziek. Ja, ja, ja, ja, van Goat. En die hebben uh, uh, Flink, flink werk geleverd de afgelopen periode. Want die hebben een filmsoundtrack afgeleverd. De Gallow's Pole, Ook de moeite waard om te luisteren. Ik ben wel benieuwd hoe de, hoe de film bij die muziek is dan. Uh, dus misschien die nog eens even kijken. Um, uh, er komt een vijfde album aan. Madison. In oktober. Ook Rocket Recordings en, en, natuurlijk. En, en, ik, en ik vond dat, dat, la, dat andere album is van vorig jaar. Dat vond ik echt wel slecht. Echt dicht op elkaar zit eigenlijk. Dat ze nou al uh, met een. Ja, ik zeg slecht, maar ik bedoel net niet zo. <coughs> dat het gewoon echt gewoon... Ja, het, het zit dicht op elkaar. Dat is snel. Ja. Al. Snel. Snel al. Ja, niet zo, niet zo snel als King het en Wizard ja. Die <laughs> albums in een maand had kunnen brengen. maar. Ja. Um, Nee, dus uh, dat gaat, uh, gaat lekker vlot. Uh, ze brengen nu single uit. Uh, 8 augustus uitgekomen. Dus ja, ook alweer niet heel vers. Een employment office van GOAT. Beter dan de, ja, maar de vorige wel, plaat Odette. Maar wel, wel, wel weer zo'n superkort nummer eigenlijk. Ja. ja. Dat is. Ja, dat met dat, deze band. Ja, het is wel, daar kun je wel weer om lachen. Dan, maar ik vind, ik vind eigenlijk op album al hun liedjes te kort. <lacht> en nee, live pakken ze, ja, pakken ze vaak 10 minuten voor, voor, voor wat bekendere nummers. En dan. Wordt het ja, in mijn optiek beter? Ik moet die First in Europe plaat nog hebben, die ze uitgebracht hebben. Ja, die moet ene die lijf, je te krijgen is die. Uh, die. <laughs> ja, daar heb ik best wel een lijstje oh, van. Succes ik daarmee. Ja, <laughs> <laughs> exact. Uh, en dan mocht ik er nog eentje aankondigen: uh, De Kundalini Genie. De, wat? Uit, uh, de Kundalini Genie, zo heet het band. We <laughs> sinds 2015, komen uit Schotland. Uh, een combinatie van psychedelisch garage, blues. Uh, hebben recent hun uh, eerste single. Uh, opnieuw uh, ja, een soort van remake van gemaakt. Mm -hmm. uh, Bleach staat uh, op hun tweede album. You Are The Resurrection. En daar hebben ze dus uh, opnieuw een singeltje uitgebracht. Dus uh, Bleach Revisited van de Kundalini Genie. was er nog niet klaar mee. De Kundalini Genie met uh, Bleach. Nog een laatste stuiptrekking op de Wauw. Ja. Um, de mensen die dit programma vaker luisteren horen misschien wel heel erg... Uh, dat het tegen Brian Jonestown Massacre aanschurkt en uh, de Dandy Warhols. Op een ja. goede manier. Ja, ja, ja. ja. Ik, vond ja. Het, uh, <laughs> ja ik vind het... Uh, dat is, dat is een fijn bandje. Ja, jij ja, vindt dat mooi, hè? dat is een mooi kabel. Ja, ik kan er niet zoveel mee altijd. Ik ben niet van het kabel, helemaal. Nee. hakken en zagen. Ik moet een beetje gas geven. Maar ja. het voor een nummer is ook niet zo'n zo nummer. Het is ook wel een beetje een, een, een, een duistere uitspanning, zou ik maar zeggen. Je weet het, hè? Daar hou ik wel van, hè? Van de, de een beetje duistere. Hmm. Eh. Dus ja. ja wat, uh, het <truimert> nummer wat ik wilde gaan opzetten is van de band Faust. Ehm... Um, ja, die maken hun eigen lo-fi, psychedelic, uh, black metal-achtige muziek. En die hebben hun laatste album... Uh, met hun laatste album, Oettergang, hebben ze het einde van de band aangekondigd. Daar ben ik eigenlijk wel een beetje uh, verdrietig van. vind ik toch wel jammer. Dus hmm. daarom wil ik ze een klein beetje eren met dit, uh, met dit nummer. Ze zijn net de tissues op hier bij de lokale ja. onderkoren. Ja, ja het het is niet stoer hè. We zitten huilen. Maar goed. Um, dus... Uh, daarom wil ik ze nog uh, een keertje eren met uh, een nummer. Uh, en dan wel het nummer wat ze gekoverd hebben van het Devil's Blood, uh, Voodoo Dust. Van Oerfaust. Uh, ik ja. uh, zat een beetje in, uh, in, in War World of the Worlds. Ja, met dat piepje <laughs> erbij. Ja, ja, dat klopt ja, ja. een beetje. Ja. Nee, ik was heel erg geconcentreerd bezig, want ik wilde het laatste uh, sprankje dust wilde ik nog voorbij horen knisperen. Het maar. Maar eind, eind knispert het een beetje. Maar goed, ja, het eind. Helaas, einde van Oerfaust. Niks aan te doen. En door gewoon met volgende nummer. Ik uh, hey, mag er nog één? Haha. Ja. En dan gaan we iets luisteren van Heilung. We blijft een klein beetje duister, maar wel iets meer... Dit nummer van Heilung is wel iets meer... Uh, ja, iets Kei toegankelijk, stond op Lowlands. Ja, je hebt gelijk, man. Het is keihipster, <laughs> hè? Ja, dus klaar. Geen underground meer. Alleen nog maar stadions. <laughs> <laughs> nee, dat denk ik niet. Dat denk ik ook niet. Wel een bijzondere band, hè? want uh, we hebben ook allemaal uh, instrumenten van beenderen en zo. Ja, en, uh, mensen botten en, ja, uh, en uh, dierenvellen. En, uh, uh, de, nul gitaren. Oh ja, de optredens hangen aan elkaar vast van rituelen. Een openingsritueel, een eindritueel als ze stoppen en er wordt nog eens een keer ergens iemand geofferd, geloof ik, halverwege. Ja, uh, het is best wel iedere week uh, nieuwe niet, bandleden werven. Het is, ja, het is theater, theater oh. he, jongen. Sniek. op, op Roadburn. Dus, uh, dat was de openingsact uh, een aantal jaar terug. Ja, jij ja, mocht, uh, Als, uh, Walter, uh, mocht meedoen met de openingsceremonie. Ja, ja? Oh. ja, ja. ja dus uh, dat hangt van uh, de rituelen aan elkaar. Hè? Dus, uh... Ja, ik vind dat live wel echt indrukwekkend. Ja, zeker. zeker Niet in de platenkast zeker. staan, maar live is dit... Uh... Is het is ook geen kleine, kleine kinderenband. Nee, nee, Die nee. worden daar bang van. Dat weet ja. ik zeker. Goed, we gaan eens kijken of we hier bang van worden. Ik denk het niet, want uh, wat ik al zei... Het is best toch wel, uh, ook wel een mooi nummer. Uh, het is nummer An Oana... van uh, het laatste album van Heilung. Uh, en dat het I album heet Drift. Veertje die uh, neer te leggen. Hele fijne band. Was niet zo duister, hè? Vol nee. mee, hè? Nee. Ja, kan Kom. er mee door. Um, toch nog even terugpakken op uh, de programmering van Aanstaande Weekend... Uh, bij Misty Fields. Uh, bandje. Ik uh, denk dat de uh, luisteraar ook wel blijven wordt. New Candies. Um, uit uh, Italië. Staan sinds dus 2008. Zitten echt in de snoeiharde shoegays. Uh, dat knispert ook lekker. En x IXP. Ik weet niet of je dat een beetje kent. Maar die ja, die pakken best wel... Uh, in in ruime wat genres pakken die bandjes op... en die zetten ze op een podium en dat, en dat filmen ze... en dat zetten ze online weg. Earth uh, is daar, heeft daar laatst ook uh, gestaan. En hoe heet dat, zei je En dan dat? interviewen. k i x -P. k, k oké. Okay. Ja. Uh, en dan interviewen ze de band ook. Okay. Uh, ja, bij Earth was dat wel interessant, de uh, interview. Um, dus dat is ook nog een tip. Maar goed, uh, dus als k -I -X -P het oppikt, dan... Uh, Weet je eigenlijk al genoeg? Um, van het album Bleeding Magenta uit 2017, uh, het nummer Tempera. Uh, shoegaze nummer, tot nu toe, denk ik. Um, tempera van uh, de band New Candies. En ja, uh, hopelijk mag ik die vrijdag live uh, gaan bewonderen. Moet um, je wel opschieten, jongen? Ja, moet ik wel opschieten. Uh, dan Mondo Drag. Die hebben uh, op 2 augustus een nieuwe single uitgebracht. Uh, op weg naar hun vierde album dat op 15 september uh, uitgebracht wordt, waar ik niet de titel van, genoteerd heb. Op uh, Riding Easy Records uh, komt dat album in ieder geval uit. Uh, single heet Through the Hourglass. drag met Through the Hourglass. Die schuif, jongen. Ja, het van, een uh, beetje. raakt van ja. het uh, kanaal voor de bedjes. Uh, daar zit hem gewoon in. Als ik die omhoog schuif, dan begint het te knisperen. Zoals uh, een van mijn favoriete brouwerij brouwerijen in Nederland. Uh, die maken hele mooie stouts. Waaronder uh, eentje, die heet de motorolie. En daar staat uh, als uh, subtitel onder, zonder smering. Dan gaat alles naar de tering. Ja, dat klopt. Dus misschien dat, dat zie je hier gebeuren. Misschien worden. moet hier ook iets gesmeerd worden. Ja, een keer dus, een, uh, een blik bier in flikkeren. Uh, ik zat meer te denken aan contactspray. Maar oh, goed. Ja, ja. Misschien is dat toch wel beter. Ja, blikje bier denk ik niet dat uh, ons mengpaneel daar heel erg veel beter van gaat doen. <laughs> Nee. <laughs> Juist. Ja, we zijn een beetje in een rustige sfeer terechtgekomen. Dus we blijven ook een beetje in de rustige sfeer. Met een plaat van Grails. The Burden of Hope. Die is 20 jaar oud, de Burden of Hope. En die hebben ze... Ja, daar ter ere van het 20-jarige jubileum hebben ze die weer opnieuw uitgebracht. In cola kleur. Kook botten kleren, zeggen ze dan. Hè? Ja. Okay. Dus uh, als je nog interesse hebt, uh, Steven, je kunt uh, de plaat weer bemachtigen. Kijk, ja, is dus. ook wel een band. Ja. En ook, uh, re, uh, ja, ze, dan doen ze meteen ook remasteren en zo. Hè? Dus mm. uh, het zal ook wel uh, iets, uh, iets mooier uh, klinken. Maar uh, ja, ik heb gewoon het origineel, dus uh, aan mij niet besteed die, uh, die herpersing. En uh, het nummer wat ik heb uitgekozen van de plaat is uh, het nummer Space Prophet Doggen. Dogon van uh, Grylls. En slokken van, hè? Dat het uh... nummer zo snel afgelopen ja, was. Dat was een kort, ja. ja. Um, dat, dat oudere werk van Grylls ken ik nog niet zo goed. Dus toch uh, maar duik. Het is de, de allereerste plaat plaat ooit die ze uitgebracht hebben. Ja, dat is 2003 zie ik. Ja. Dat is inderdaad 20 jaar geleden. Um, laatste uh, Misty Fields linkje voor uh, vandaag. Uh, festival vindt aanstaande weekend... Plaats ergens in Brabant. En er zijn ook vrijdag en zondag tickets. Hoezo ergens weet je dat nog? Niet? Nee, ik, weet niet, ik weet niet. Ik heb niet heel erg goed onderzoek gedaan. Muzikaal wel. maar... Je weet niet waar het is. Nee, we komen er wel. Kom. stap tot de fiets ja, en dan. Uh... Nee. In de wagen. Um, Bent Elephant Stone, een van de laatste toevoegingen aan het affiche. Uh, uit uh, Canada, Montreal. Uh, psychedelische muziek met een vluchtje Indiaanse muziek bij. Uh, inmiddels vijf albums uit, uh, ja album uh, Elephant Stone uit 2013, ja. uh, het nummer A Silent Moment. Stone met A Silent Moment. En uh, dankjewel Michael voor de informatie. Het is uh, de grote peel onder Heusde bij Aster. Ja, daar, daar is Misty Fields. Daar is Misty Fields. Ja, wat je dus net niet wist, weet je dus nu wel. Dat weet ik nu wel. Zo snel kan het gaan. Zo is dat. Ja. Uh, wat we ook weten is dat we door de tijd heen zijn. Ja, en we moeten nog iets zeggen. Hè? Ja. Want in uh, plaats van dat de show wekelijks plaatsvindt. Uh, het is het interval aangepast, hè? Juist, twee wekelijks. Ja. En uh, daar komen we binnenkort nog wel op terug. Maar uh, we gaan ook bij een ander radiostation uh, aan de slag. Met dit programma. Hè? Um, dus zodoende, werd een beetje te veel anders. Juist. Ja. Dus twee wekelijks voortaan. Ja. En uh, dat betekent dus, ja, wie, wie, wat zou er voor een week dan op deze tijd zitten, weet je dat? Uh, uh, stilte. Stilte? Huh? Psychedelische <laughs> stilte. Psychedelijke stilte. Oké okay dan. <laughs> nou, het zal mij benieuwen, Steven. Um, we gaan luisteren. Ja. Um, we gaan luisteren naar het laatste liedje. Ook wel het slaapliedje. Um, deze keer heb ik een slaapliedje. Meestal ben jij van het slaapliedje. Ja. Dus, maar uh, ja. Uh, en Het liedje komt van uh, Boris en Suno. Die hebben uh, een plaat uitgebracht in 2006. Altaar. Dat is een samenwerkingsverband. Uh, en daar staat een heel rustig... langzaam kabbelend... Uh, ja, slaapliedje op. Uh, grappig is dat deze plaat... Uh, dit samenwerkingsplaatje... is ook onlangs weer opnieuw uitgebracht op vinyl. Niet vanwege een jubileum volgens mij... maar gewoon dat kon. Ja. Dat kan ook wel eens, hè. Ja. Dus uh, laten we maar gauw gaan luisteren... naar uh, dat nummer. En... Uh, van Sun O en Boris en het heet Sinking Bell. Nou wel trusten en tot over twee weken. Juist het, de volgende.